9 uur. Gert Kruik bij het NOS-journaal. Bij het Nationaal Forensisch Instituut in België is een explosie geweest. De directeur van het instituut zei tegen VTM nieuws dat het gaat om een criminele brand. Bronnen zeggen dat een auto vanaf het terrein opreed en één of meerdere mensen de auto tot ontploffing brachten, vlakbij de laboratoria. Onduidelijk is hoeveel schade er is aan de gebouwen op het terrein. Het Belgisch Nationaal Forensisch Instituut staat in Neder-Overheenbeek, ten noorden van Brussel. Een van de bewoners die gisteren gewond raakten bij een brand in een zorgcentrum in Krabbedijken in Zeeland is overleden. De man werd met drie anderen naar het ziekenhuis gebracht omdat hij rook had ingeademd. Daar overleed hij vannacht. Bij de brand in het zorgcentrum gisteren was al een andere bewoner om het leven gekomen. Volgens Omroep Zeeland ligt nog een van de bewoners van het zorgcentrum in Krabbedijken zwaar gewond in het ziekenhuis. De Franse minister Casneuve van binnenlandse Zaken ziet niets in een Burkini-verbod. In een interview zegt hij dat zo'n verbod in strijd is met de grondwet... en de spanningen tussen bevolkingsgroepen alleen maar vergroot. Casneuve gaat daarmee in tegen premier Valls. De Franse Raad van State maakte vorige week een voorlopig einde aan het Burkini-verbod in Nice. Toch houden burgemeesters van andere badplaatsen in Frankrijk vast aan het verbod. De NS verwacht in september een recordaantal van 33,3 miljoen treinpassagiers. Dat zijn er 1,7 miljoen meer dan in een gemiddelde maand. September is door het einde van de zomervakantie altijd al de drukste maand. Maar door de aantrekkende economie en dalende werkloosheid... verwacht de NS nog meer drukte in de trein. Om dat op te vangen worden oude dubbeldekkers ingezet. De internationale luchthaven van de Amerikaanse stad Los Angeles... is vanochtend deels geëvacueerd. Na berichten over een schutter, De bleek alarm... Volgens de politie in L.A. is er niet geschoten, maar waren er wel harde geluiden. De politie onderzoekt waar die vandaan kwamen. Het weer, eerst nog bewolking en een enkele bui, later steeds meer zon. Het wordt een graad of 21. Vanaf morgen droger, meer zon en stijging van temperatuur. Dit was het ZFM. Verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB. De files met de meeste vertraging op de A16 van Rotterdam naar Breda... bij Knopend Ridderkerk, 7 kilometer door een kapotte vrachtwagen. De rechterrijstrook is daar dicht. En daardoor loopt het ook vast op de A20 van Hoek van Holland naar Gouda... bij Knopend Terbrechtseplein, 6 kilometer. Vertraging zo'n 15 minuten. 20 minuten extra reistijd op de N208 van Sassenheim naar Haarlem... bij Hillegom, de file daar is 3 kilometer. En bijna een half uur vertraging op de N210 van Schoonhoven naar Rotterdam...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 Op zaterdag uur twee zijn we alweer in aangekomen, Albert-Jan. Ja, en ik klap alvast dat Max morgen vanaf een tweede plek zal starten. Ga je het echt zeggen? Ja, en, <lacht> en van Paul Rosberg, maar het wordt ook wel verwacht dat hij van Paul zou gaan. Maar in ieder geval is een hele mooie tweede plek voor Verstappen. We komen er later op terug. We gaan zometeen naar de volgende plaat gaan we schakelen met Joop van Nes... want die is voor ons aanwezig tijdens de KNVB-bekerwedstrijd... SV Zandvoort-Alliance die om drie uur is begonnen. We gaan natuurlijk ook even kijken hoe die wedstrijd verloopt... en wellicht even een voorbeschouwing op de competitie... die volgende week van start gaat. Half vier hebben we natuurlijk de evenementenagenda... en het is weer een uitgebreide, dus houd u pen en papier bij de hand... want er is weer van alles te doen in en rondom ons prachtige dorp Zandvoort... Verder natuurlijk nog nieuws in het kort en veel muziek. Dus ik zou zeggen, blijf u luisteren naar uw enige echte lokale zender van Zandvoort, ZFM. Wat zeg je dat weer mooi? Ja. Zodra ik dus naar uh, jou verrees op Duitsersveld, maar eerst Flex, hier is Fifth Harmony. Flex, time to Van Fifth Harmony en die heeft Flex. En wil je trouwens de 40 beste plaat van Europa horen bij CFM? Luister dan ook uh, iets op vrijdagmiddag tussen 3 en 5 naar uh, collega Marius Milder met de Euro Breakdown. We gaan live uh, schakelen naar Duintjesveld, naar Joop Fres. Want de Bekerwedstrijd is daar uh, gaan om 3 uur begonnen, als het goed is. Uh, SV Salvoort tegen Allianz. Klopt dat? Goedemiddag Joop. Goedemiddag, uh, heren en luisteraars. Ja, voor de eerste keer weer dit seizoen voor de radio. Hè, zo zo. Ja, gezellig. Ja, uh, we gaan weer beginnen. Uh, Zandvoort uh, is bezig inderdaad met uh, de uh, bekercompetitie. Hij heeft geen oefenwedstrijden gespeeld. Eentje moet ik zeggen, dat is niet helemaal wat ik zei natuurlijk. Uh, tegen de oude club van, uh, oude Elftal eigenlijk, van de trainer Laurens Neuvel speelt tegen de Ajax zaterdag dat werd uh, nou iets van 9-1 of zo verloren, ongeveer. Daarna zijn ze gaan trainen, trainen, trainen, trainen. En uh, is de wekencompetitie uh, begonnen. Vorige week zaterdag werd er uitgespeeld bij DSS in Haarlem. Die wedstrijd werd met 9-2 gewonnen. Afgelopen dinsdag hebben ze gespeeld thuis tegen uh, Bloemendaal. De buren uit Bloemendaal. En die wedstrijd werd uh, vrij simpel uh, met 4-1 uh, gewonnen. En nu zijn ze bezig tegen Allianz, eh, Allianz 22 uit Haarlem. En die speelt toevallig in dezelfde competitie als die andere twee ploegen waar ze tegen gespeeld hebben. En ma ik maak me sterk dat Zandvoort uh, die tweede uh, competitieronde... Uh, zal halen. Zal, denk, het zal waarschijnlijk geen probleem geven. Het is een nog out rond die zal ergens in oktober gespeeld worden. En dan ga je zo verder door het jaar heen. Ja, eigenlijk zit je er misschien wel niet op te wachten op zo'n uh, tussendoorwedstrijd. als je eigenlijk een uh, team uh, een vrije weekend heeft. Maar uh, ja, het is hier anders. Soms heeft het gewoon twee keer gewonnen en dan ben je eigenlijk verplicht om de volgende ronde weer mee te gaan doen. Nu deze wedstrijd. Uh, het is hier bom en bom, bol vol. Dat is ongelooflijk. Er We staan wel twintig man. En uh, het waait, het waait behoorlijk zelfs, en het waait in de lengte van het veld. En normaal gesproken staat hij daar richting de kantine, nu is de andere kant op. Met andere woorden, uh, net achter die kantine, zo bij het doel van wat bij de kantine staat, daar dwarrelt de wind wat, daar gaat die bal alle kanten op. Uh, Zandvert speelt met de wind in de rug, dat is ook moeilijk. Moeilijk doseren natuurlijk van de, de snelheid die je bal moet geven. En Zandvoort staat eigenlijk op dit moment min of meer achteruit te voetballen. En heeft de keeper van Allianz er niet veel te doen gehad. Zandvoort heeft uh, op dit moment drie nieuwe spelers in het uh, team. Dat is uh, met, met allereerst de keeper. De uh, nieuwe keeper. Uh, tweede keeper moet ik zeggen. Uh, en dat is uh, Reinier uh, Mishaart. Die komt bij uh, Allianz. En daar ben bij HFC vandaan. Uh, die is met een vriendje meegekomen. En die speelt nu. Met Lucas van Straten. Lucas van Straten is uh, een voorspeler. Die komt ook bij, uh, volgens mij bij HF7 daar. En een eentje uit eigen week en dat is Philip van der Linden en dat is een verdediger. Nou heeft hier uh, Zandvoort de grootste geluk van de hele wereld. Want de bal die net uh, door een vrije speler geschoten werd, Die kon Juris Spitten nou stoppen. En dat was wel goed ook, want anders had ze uh, een gedaan. Het staat nog steeds 0-0. Uh, en uh, ja, het zal best wel een aardige wedstrijd gaan worden. Het is nog niet. Uh, we spelen nu twaalfde minuut. En afwachten wat het gaat gebeuren. Dankjewel Job, Fris, voor dit moment. En straks komen we uiteraard uh, terug bij Joop. En we horen het inderdaad, Joop. Het waait uh, behoorlijk bij jou. Oké, ja, dat kan ik iets... Nee, nee, nee, nee. Maar je komt goed over, hoor, op de radio. Ja, Tot zometeen. Dat was jouw fris op Duitsersveld. dadelijk meer, maar eerst Frans Galla. Met deze hit van Koens. Je hoort disco Wil je trouwens meekijken in de studio van CFM? Dat kan je eenvoudig hè? Gewoon uh, ga naar wwwcfm livenl wwwcfm livenl Zwaai even Albertjan. Ja, bij deze, oké. Okay. <laughs> ja, uh, ja, jazz uh, gaat er weer aankomen. We hebben het over jazz in Zandvoort. Ja, jazz in de krocht. Op concertmatige uh, uh, wijze uitgevoerd. Onlangs is de nieuwe jaaragenda van Jazz in Zandvoort openbaar gemaakt. Programmeur Erik Timmermans is er weer in geslaagd... de crème de la crème aan vaderlandse jazzmuziek voor Zandvoort vast te leggen. Ook een aantal buitenlandse artiesten is komend jazzseizoen... wederom en ook nieuw in Theater de Krocht te verwachten. 4 september mag de Italiaanse tenorsaxofonist Max Ionata... de aftrap geven van het nieuwe seizoen, Jazz in Zandvoort. Het is de tevens het seizoen van het derde lustrum, dus er is een feestelijk tintje aangegeven. Oude bekenden als Frits Landersbergen, Johan Clement, Gijs Dijkhuizen, Rob Kreeveld, Sjoerd Dijkhuizen, Jean-Louis van Dam en uiteraard de maestro hemzelf, Erik Tillemans, komen allemaal in actie op de zondagmiddagen. Maar ook sterren als Edwin Rutte, Nathalie Mes Maskul. En Deborah J. Carter zullen in het Theater de Krocht acte de présence geven en schitteren op de bühne. Het zijn slechts enkele namen die we hier noemen. De lijst is nog veel en veel langer. Kijk u zelf op www.jazzinzandvoort.nl... Www voor de hele agenda. En reserveer snel een paspartout om zeker te zijn dat u van het al dat moois niets hoeft te missen. 4 september begint, dat is de aftrap. Ja, ja, oké, ja, oké. Okay, okay, ja, ik moet even winnen, het scherm staat aan de andere kant. Oh ja. Had je hem nog niet door? Ja, ik heb hem door. Jazeker, dus uh, even kijken, wat gaan we draaien? Maar goed, uh, in ieder geval jazz in Zandvoort vanaf 4 september. De start met de Italiaanse toernooist Max Ionata. Ja, dingedong. Ja. Is het lang geleden, is het lang geleden? Daar is mijn hartje, riep met zijn ding, dingedong. Is het lang geleden, is het lang geleden? In de zomer.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 Wake up, you need the money. Use to play the 10: use to play the 10: money. Use to play the 10: wake up, you need the money. used to play the 10: you need the money. Ja, oh, vind dit wel leuk, man. We worden 21 pilots en stressed out. Nou, het is uh, bijna half vier. Tijd voor de evenementagenda. Wat kunnen we de komende dagen allemaal gaan doen, Albert-Jan? Nou, allereerst nog even een attentie voor de Ferrari- en Alfa-liefhebbers. Dit weekend is op het circuitpark Zandvoort het Spectacolo Sportivo. Liefhebbers van het pure automerk Alfa Romeo en Ferrari... kunnen naast Italia en Zandvoort op 3 juli jongsleden zich ook vergapen aan de mooiste en stoere Alfa's... tijdens Spectaculo Sportivo. Naast verschillende tracktime-sessies heeft de SCARP... de organisator van het evenement ook weer een aantal races... met verschillende Alfa Romeo's op het menu staan. Dus uh, Alfa Romeo's, liefhebbers, uh, schroom niet... en uh, als u in Zandvoort bent dit weekend... dan ga naar het circuitpark Zandvoort... om te genieten van het Spectaculo Sportivo. Welk van harte welkom in het museum aan de Zwaliweestraat. Want daar is momenteel de historische BMW Racesport tentoonstelling die nog tot 25 september doorloopt. En wat is er te zien in het Zandvoortsmuseum? Museum? In het kader van het 100-jarig bestaan van BMW toont het museum naast het beeldmateriaal van de wereldreis op de motorfiets een unieke overzichtstentoonstelling van 100 jaar posters, kaarten en covers. U kunt tevens een selectie zien uit de BMW motorsportbeelden periode 1932 tot heden, met onder andere fotowerk van Williams BMW, moderne DTM of de M1, maar ook schitterende artcars en diverse Nederlandse coureurs die in de BMW succes behaald hebben. Dat allemaal nog tot 25 september in het Zandvoortsmuseum... Museum aan de Swalueestraat, nummertje 1. En mocht u dit weekend in het centrum rondwandelen, schroom dan niet... om ook even gezellig te kijken naar de zandsculpturen. Bij iedere zandsculptuur kunt u een brochure bemachtigen... waarin de, alle andere locaties van de diverse zandsculpturen staan vermeld. Een heerlijke wandeling met een heerlijk zonnetje... en prachtige, prachtige zandsculpturen bekijken in het centrum van Zandvoort. Gaan we naar morgen, dan is het tijd voor de kinderspeeldag. Die begint morgenochtend om 9 uur en duurt tot 4 uur. Kom lekker spelen in deze kinderspeeldag in Zandvoort Oud-Noord. Er zijn diverse springkussens aanwezig... en de kinderen kunnen geschminkt en getatoeëerd worden. Tussen de aanradingstekens uiteraard. Er zullen spellen gespeeld worden in samenwerking met de scouting. En aan het eind van de dag wordt het afgesloten... met de al en traditionele buikglijkampioenschap van Zandvoort. Dat allemaal morgen van 9 uur tot 4 uur s middags... In uh, de kinderspeeldag in Oud-Noord. Uh, mocht u voornemens zijn geweest om morgen de Jutterskofferbakmarkt te bezoeken op het gasthuisplein, ik kan u mededelen: die gaat niet door. Want er zijn te weinig uh, exposanten om het zo maar eens te zeggen. om deze dag te vullen. Dus de Jutterskofferbakmarkt van morgen op het gasthuisplein zal geen doorgang vinden. Dan morgenmiddag, ja, dan is het weer swingen geblazen bij Thalassa Jazz aan Zee. Morgenmiddag om vier uur speelt in Talassa's jazz en meer zo'n band... waar men niet stil op bij kan gaan zitten. Het laatste optreden van de Roomba dama, want daar hebben we het over... was midden in de winter op 15 januari jongsleden. Uh, tijd is om de band wederom uit te nodigen... terwijl de zon schijnt en een lekker temperatuurtje... en dan liefst op het gezellige Zuidterras... met uitzicht op zee. Gastheer Ton Ariensen zal u met open armen ontvangen... voor deze heerlijke swingende middag... bij Terlassa aan Zee, die morgen om vier uur begint... met optredens van de Roomba-dama's. Nou, ze zijn dames, zou ik bijna zeggen. Het is een geweldig swing-spectakel... want je hebt natuurlijk van allerlei ja, Dominicaanse muziek... merengue komt ervoor, de Roomba's komen voor de cha-cha-cha... En Cucaracha. dus ik zou zeggen, liefhebbers van deze muzieksoort, ga morgenmiddag schroom niet, ga naar Talassa aan zee. En dat is, uh, dat is dan bij Talassa in het Juttersbar gedeelte. En uh, ik zou zeggen, wilt u dan ook gezellig van een hapje genieten, ik zou zeggen, uh, wees verstandig en reserveer bij Talassa Jazz aan zee morgen vanaf 4 uur. Dan gaan we een stapje maken naar 2 tot en met 4 september... maar dan staat er weer een groot evenement op, op de kalender. En wel de historic Grand Prix Zandvoort. Racefans kunnen weer het echte Zandvoortse Grand Prix-gevoel beleven. Dat doen we dit weekend trouwens ook, al dankzij de Formule 1 in België. Maar volgend weekend kan het natuurlijk ook in Zandvoort. Naast de races van historische pre-66 Grand Prix-cars wordt het publiek getrakteerd op races van de Grand Prix Masters... de Formule 1-auto's in originele staat, sportcars en historische GT's. Op zaterdag 3 september rond 7 uur... is er ook weer de traditionele Grand Prix-parade door het centrum van Zandvoort. Het is genoeg reden om volgend weekend een heerlijk lang weekend te boeken... in Zandvoort om te genieten van de historic Grand Prix Zandvoort... van 2 tot en met 4 september op het circuitpark Zandvoort. Dan gaan we naar het muziekfestival. Er is er weer één, 3 september... en dat begint dan om 9 uur tijdens dat Historic Grand Prix weekend. Een niet meer weg te denken de traditie is de Historic Grand Prix parade... zoals gezegd in het centrum van Zandvoort aan Zee. Muziekfestival Zandvoort en circuitpark Park Zandvoort... werken wederom samen om dit uh, een even, spectaculair evenement van te maken... tijdens dit muziekfestival. De parade van de deelnemers aan de historische Grand Prix... is inmiddels een traditie. En dan, uh, uh, uh, dan op twee... 3 en 4 september staan er maar liefst 23 races... met onder meer Formule 1-auto's en Lam Lam Le Mans bolides op het programma. Kijk voor meer informatie op www.circuitparkzandvoort.nl... en mis het niet, het historic Grand Prix gebeuren... en op zaterdagavond natuurlijk het muziekfestival... in het centrum van Zandvoort. Zoals gezegd, op 4 september gaat jazz in Zandvoort weer van start met Max Ionata. En dan hebben we het over het concertmatige jazz in de krocht. En het begint allemaal om half drie op 4 september. Zondag 4 september is dan weer het eerste concert van het 15e seizoen jazz in Zandvoort. Dat zegt genoeg. Het openingsconcert is er gelijk een om niet te missen. Te gast is namelijk de Italiaanse top saxofonist Max Ionata. Max Ionata wordt beschouwd als een van de grootste jazz saxofonisten... van de hedendaagse Italiaanse jazz scene. Hij heeft al meer dan 70 platen op zijn naam staan... speelt over de hele wereld... en heeft het jazzpodia gedeeld met grootheden als Ruby Eubanks... Lenny White, Elvin Queen, Bob Minster, Mike Stern... Adado Moreno en vele, vele anderen. Dat allemaal op 4 september om half drie tot half vijf in Theater de Krocht. Meer informatie over dit concert en over alle andere concerten... van Jazz in Zandvoort kunt u natuurlijk terugvinden op de website... www.jazzinzandvoort.nl. Tot zover. Zo, wat een mooi weekend, hè, volgend weekend. Perfect. He, als het zonnetje er ook bij is... Dan, nou, dat heb ik al gezegd, dat het ook redelijk goed weer wordt. Dus dat komt helemaal goed. Oké, okay, dankjewel Albert Jan, de evenementenagenda. Wil je de evenementen nalezen? Dat kan ook op onze eigen CFM-app. Ja, en waarom ik deze plaat ga draaien, dat zeg ik er gewoon niet bij, hoor. Maar het is wel Bob Marley en Three Little Birds. Dat het snel weer beter gaat he, met Ajax. Bob Marley en uh, ja, Three Little Birds. Zodat ik weer naar het naar Rio Veris. schakelen naar Duitsjesveld naar uh, Jopres, de wedstrijd van vandaag, SV Zomvoort tegen Allianz. En dan hebben we het over de Beaker-wedstrijd. Hoe is het daar, Joop? Nou, eigenlijk, nog steeds zelf als uh, de startroep. Want de extra Rietje scoort uh, Allianz, dat uh, zit wat meer op de helft van Zandvoort En het waait nog steeds hard. Nou, dat is wel waar. Ja, bij deze. <laughs> nee, het is echt, uh, uh, Zomvoort heeft uh, geen ene kans gehad, maar er ook echt geen één, en Allianz misschien drie waarvan je zegt, nou, dat had misschien wat beter een uh, resultaat kunnen hebben. Maar gelukkig voor Zoffer is dat niet gebeurd. Uh, Zoffer probeert er wel alles aan te doen wat, wat, wat mogelijk is, maar het lukt gewoon niet. Op deze manier houden ze de bal niet goed in de ploeg. Uh, en zijn ze ontzettend snel kwijt. En, met name dan uh, de, de voorwaartsen. En daar moet ik dan zeggen, dat is Roy uh, Visser uh, juist de Haan. En onze wat we even kijken welke dat ook weer is. Want als halen ze het door elkaar. En Lucas Verstraeten. Die, uh, ja, die, die worden niet goed aangespeeld. En als ze de bal krijgen, dan zijn ze hem zo weer kwijt. En dat is helaas uh, het geval nu ook weer. Uh, Soms Oh, daar, daar gaat toevallig uh, uh, Jurjen. Uh, nee, dat is niet Jurjen. Uh, Lucas Verstraten geeft de bal aan Nijsjeberg. Nijsjeberg, hele verre diepe paas. goede paas op uh, Boy Visser. Die, die kan kortens man passeren. Dat lukt niet helemaal. Is de bal weer kwijt? En daar is wel Mans. Mans die uh, in en is gevallen voor de, de aanvoerder van dit moment en dat is uh, Maurice Mol die uh, uh, geblesseerd is uitgevallen en uh, geen idee hoe wat hij heeft maar goed dat is uh, hij, hij zit op de band op dit moment. Wat ik wel gehoord heb van de spelers uh, voordat we de wedstrijd begonnen eigenlijk is dat dit kunstgras ja, het is kunstgras uiteraard. Dat is toch al warm. Het schijnt een niet prettig spelen te zijn. Eén zei er zelfs: "Ik speel liever dan maar met regen dan met deze warmte." Nou, de scheidsrechter heeft er in ieder geval rekening mee gehouden. Hij heeft een drinkpauze ingelast en daar is Samford niet echt goed uitgekomen. Je gaat hij staan, dan gaat die bal voorzetten en dan zou er een doelpunt. Oké. Zo maar, zo, ja, inderdaad, zo wel uh, het doelpunt. prachtig mooie goal. Uh, de placeerbeweging van die stad die geeft de al voor, dan van straat en uh, van straten die... Uh... Ja, die staat eigenlijk helemaal vrij. En nu komt de bal alleen maar in te tikken. Of hij te schiet, of hij geen der rare dingen te doen? Maar Sans Verleidt zomaar heel vlak, vlak voor rust. En dat is natuurlijk een heel psychisch goed moment. Met 1-0. En je ziet die, die spelers van uh, Allianz vertwijfeld kijken. Zat er zijn eentje met zijn armen en Ja, wat is hier aan de hand? Ja, ik begrijp het ook niet. Want ineens was die bal bij de Hanen. En ineens was die bal voorbij Verstraeten. En ineens lag hij in de kool. Uh, dus ja, Salford leidt nu uh, vlak voor rust met uh, 1-0. En uh, nu is uh, Allianz. ...als weer eh, bal ondertussen afgetrapt. Het staat wel onder druk. Uh, Boy Fisch bijvoorbeeld, die gaat er heel stevig erin. Uh, kan net niet bij de bal komen. Uh, goed, uh, nu weer. Uh, Patrick, Kopen, Patrick Kopen is de bal weer kwijt. Uh, en Nijzerberg. Nijzerberg. heeft trouwens... ...en ik heb hem uh, gesproken voordat de wedstrijd begon... ...die is ontzettend blij met zijn nieuwe... ...toesaanhaling zekersplaats. Want toen hij bij, uh, vanuit de jeugd bij Pieter Koeur kwam... ...als trainer toen de tijd... Werd hier direct voorin geposteerd. Maar hij zegt, ik heb de hele jocht eigenlijk alleen maar op het middenveld gespeeld. En daar is hij nu weer terug. En je ziet ook dat joh, hij gewoon uh, opbloeit. Hij, hij, hij gaat die bal halen, hij vraagt de bal. Hij stoot met pages, passeert een mannetje... ...en is heel sterk aanwezig op het middenveld. En dat is dus een goede set van Luimers de de tweede coach van Zandvoort. Uh, Oké, okay. uh, laat ik het niet te lang maken. Uh, Zandvoort is de balbezit... Uh, probeert een druk te zetten op Allianz. Misschien dat hij 1-0 geholpen heeft. Ik zal het zeggen. Uh, voorlopig moeten we nog een paar minuten spelen in die eerste helft. En Zandvoort bij met 1-0. Joop, Joop, mag ik even, even een vraagje ja. nog? Uh, ja. In je eerste verslag had je het erover dat, uh, dat er een keeper was overgekomen van Koninklijke HFC. De tweede keeper naar, uh, naar Zandvoort. Waar, waar ligt dat, uh, waar, waardoor is die mogelijkheid gecreëerd? Ah, wacht even, er gaat een rode kaart, Er gaat een rode kaart. Iemand van Zandvoort krijgt een rode kaart. Dat zie ik uit Wauwhoek. Een gele kaart nu ook voor de straten. Een rode kaart. Ik vraag me af voor wie die is. Uh, hij is echt gedecideerd. Geeft hij die, die rode kaart. Wijst naar de kant. Maar ik kan niet zien wie dat is. Uh, wie gaat er nou naar de kant? De straat gaat naar de kant in ieder geval. Lucas de Straat gaat naar, de, naar, naar, naar achteren. Maar gaat hij ook echt uit het veld. Ik durf het niet te zeggen. Of is het... Even, even kijken, uh, Philip van der Linden. Ja, Philip van der Linden, die heeft in ieder geval al zijn kiks uitgetrokken. Ik denk dat hij uh, naar, naar, uh, naar de banken gaat, dat hij een rode kaart is gekregen. Het ligt in ieder geval iemand van Allianz ligt uh, op de grond geblesseerd. Die wordt op dit moment uh, behandeld. En uh, ja, zo te zien is het toch... Of is het Jesse de Haan? Ik ga heel even, even door mijn lens kijken. Want, uh, Jesse de Haan, Jesse de Haan die, uh, die gaat naar de kant. Die is er uh, afgestuurd. Uh, wat hij gedaan heeft, ik heb geen flauw idee, want ik zag het in de hoe gebeuren toen ik met jullie zat te praten. Maar goed, uh, Zandvoort moet dus nog uh, een hele helft met tien man spelen. Uh, de in zal het op het zwaarder zijn dan jullie die eerste helft. We hadden het over die keeper, geloof ik. Ja, ja. koninklijke HFC. Ja, die, die keeper van Zandvoort, die komt bij HFC vandaag. Uh, die heeft in de A-junior gespeeld. Die ging uit de C-junior. Hij ...heeft dat vriendjes hier op Zandvoort wonen. Hetzelfde is gebeurd met, met de Luters Straten. Ze zijn met twee naar Zandvoort gekomen. Alleen op dat uh, vriendjes hier spelen. Maar de zaterdagafdeling van HFC is opgehouden te bestaan. Nee, niet. Nee. Ze hadden nog maar één elfval. Dat was hm. eigenlijk een vriendenteam. En het was moeilijk om... Bij elkaar. Nou, we in dezelfde competitie als Zandvoort. We stonden met 13 ploegen uh, om deze competitie af te maken. Dus dat betekent dat elke week een, een ploeg uh, vrij was. Dan krijg je dus scheve verhoudingen in de ranglijst. HFC heeft zich terug moeten trekken, het zaterdag 11 al. Dus we zijn nu in ieder geval met 12 ploegen. Dus geen scheve verhoudingen meer. Maar voorlopig is dus HFC is niet meer gerechtigd om in die derde klasse B van de KFB West 1 uit te gaan komen. Uh, Boyfischer. Boy Fisher. Ze gaat proberen de keeper door Nee, Nee, de vierde keeper gaat eruit. Goed, we zijn op met die wedstrijd weer bezig. Het is bijna tijd. Zandvold live met 1-0. Staat met 10 man. Ik ga straks wel even informeren wat er aan de hand is geweest. Waarom Daan die rode kaart heeft gekregen. Graag tot straks. Dankjewel, Joop. Straks de tweede helft. I follow Ziek luister je naar je eigen lokale omroep ZFM? Vanuit Stavoren. Dat was inderdaad Sabrina Stark en de Backseat Driver. Ja, we gaan op naar het nieuws en weer van 4 uur. Ja, met uh, één plaat en een heel klein stukje andere plaat, denk ik. albert uh. oh John. Oké. Okay. Oeh, die timing af en toe, die blijft moeilijk, hoor. Hier is Michael Jackson. De single van Michael Jackson, je hoorde of de wall van het gelijknamige album. Nog een klein stukje Sofia, dan uh, tot aan het nieuws en weer...